1 uur. 1 Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Duitse minister maakt excuses in plagiaatzaak. Politiebond ACP kritisch over vermindering papierwerk. En leerplichtambtenaren controleren ziekmeldingen... op de dag voor de krokusvakantie. Het is grijs en bewolkt op die dag voor de vakantie. Het wordt 1 tot 3 graden. Ook morgen is het bewolkt. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen morgen. En door de stevige oostenwind voelt het koud aan. De Duitse minister Karl Theodor zu Gutenberg... heeft excuses aangeboden voor het gepleegde plagiaat... bij het schrijven van zijn proefschrift. De minister van Defensie blijft wel aan... maar hij zal zijn titel dokter niet voeren gedurende het nadere onderzoek. Gutenberg haalde zijn titel in 2007. Zelf zegt hij in een verklaring dat zijn proefschrift geen plagiaat is... En dat hij alle beschuldigingen van zich werpt. Mijn verfase dissertation is geen plagiat. En den weise ich mit allen von mir. verontschuldigt zich bij voorbaat tegen het over degene die zich benadeeld voelt. doordat hij een voetnoot niet heeft geplaatst bij de 1300 andere voetnoten. En sollte zich iemand hierdoor of door incorrectes zetten... En zitieren of versäumtes setzen van Fußnoten bij insgesamt 1300 Fußnoten en 475 Seiten verletzt fühlt. Zo tut mir das leid. De media Genieke Gutenberg geldt als een van de populairste politici van Duitsland. Hij werd eerder genoemd als mogelijk opvolger van Merkel. Politiemensen op straat krijgen nog deze kabinetsperiode de helft minder papierwerk. Dat is het plan van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... heeft hij naar de Tweede Kamer gestuurd. Agenten moeten meer tijd overhouden voor het echte politiewerk... het vangen van criminelen. Aan de telefoon Gerrit van der Kamp van de Politiebond ACP. Bent u blij met wat uh, Opstelten allemaal voor ogen staat? Nou ja, het is in ieder geval buitengewoon ambitieus. En, uh, eerdere pogingen zijn niet gelukt, dus we zijn benieuwd of het nu wel lukt. Ja, wat denkt u? Nou ja, er zitten wel mogelijkheden in. Er is veel voorwerk gedaan om te kijken waar het probleem zit. In de huidige situatie, maar wij kijken met name ook naar nieuwe wetgeving. Want dat brengt meestal de meeste problemen met zich mee. Waar doelt u dan op? Nou, er zijn de afgelopen jaren drie of vier soorten wetgeving gekomen. Bijvoorbeeld het horen van verdachten in de aanwezigheid van een advocaat. En dat brengt heel veel bureaucratie met zich mee. Honderden extra politiemensen kost dat. Uh, en heel veel bureaucratie. En die compensatie wordt niet gegeven. Dus het is belangrijk om de voordeur dicht te doen, zoals wij dat zeggen. Ja, dat er niet nog meer bureaucratie bij komt. Maar er komen toch allemaal administratieve krachten nu op de bureaus te zitten? Ja, voor een deel zal het afschaffing zijn van die bureaucratie... en dat is goed, daar waar dat mogelijk is. En voor een deel is het natuurlijk ook belangrijk... dat datgene wat nog noodzakelijkerwijs moet gebeuren... Uh, door administratieve collega's wordt gedaan. Want dan blijft er meer tijd over voor de collega's op straat en uh, in de opsporing. En dat is uh, wat ons betreft een prima zaak. Ja, dat werkt goed in Hollands midden in elk geval, hè? Uh, ja, dat klopt. En uh, die proef die gaan we nu uh, op meer plekken uitvoeren... en kijken of het daar net zo succesvol is. Maar uh, voor, voor, uh, voor echt gejuich is het nog wat vroeg, uh, hoor ik u zeggen. Ja, het is een weerbarstig probleem gebleken. Uh, drie of vier kabinetten achtereen hebben dit uh, geprobeerd. Uh, zoals we het nu kunnen overzien uh, lijkt het erop dat hier nu serieus uh, uh, een kans ligt. En die willen wij benutten. Maar zoals gezegd, uh, het heeft geen zin om de huidige bureaucratie op te lossen... als je aan de voorkant niet zorgt dat er dingen bijkomen. En nou ja, er is nog wel één punt wat wij vervelend vinden in dit uh, dossier. Dat arbeidsvoorwaarden van politiemensen ook worden gezien als bureaucratie. Ja, daar kijken wij toch echt anders naar. En dat zullen we toch uh, in ieder geval zo niet uh, gaan oplossen. Hoe bedoelt u arbeidsvoorwaarden? Het wordt, het wordt, het wordt moeilijker om het allemaal uh, te behapstukken, zegt u? Nou oh ja, kijk, in de arbeidsvoorwaarden van politiemensen zitten ook afspraken over arbeidstijden en rusttijden. Uh, en de minister heeft ook daarvan aangegeven dat hij dat als uh, te bureaucratisch ziet. Uh, daarvan hebben wij gezegd, ja, daar kijken wij toch anders naar. We willen wel helpen de regelgeving te versimpelen als dat het is. Maar uh, we gaan niet uh, de positie van politieambtenaren verslechteren... Uh, als het gaat om hun arbeidstijden en rusttijden en de combinatie privé en werk. Er zijn nog haken en ogen, ik hoor het al. Meneer Van der Kamp van de ACP, dank u wel. Graag gedaan. Op het Tahrirplein in Cairo zijn opnieuw tienduizenden mensen bijeen. Deze keer om met een overwinningsmars te vieren dat president Mubarak een week geleden werd verdreven. Het leger heeft toegang naar het plein beveiligd, maar laat wel iedereen door. En op sommige plekken delen militairen Egyptische vlaggetjes uit. Aanhangers van de verdreven president Mubarak demonstreren in een ander stuk van de stad. Ze vinden dat Mubarak respectloos is behandeld. In andere delen van de Arabische wereld gaan protesten tegen de machthebbers door. In Bahrein werd er tijdens de begrafenis van vier slachtoffers van de protesten massaal gedemonstreerd. En ook in Libië zijn er nieuwe betogingen. Gisteren vielen daar zeker tien doden bij confrontaties tussen tegenstanders van de Libische leider Gaddafi en de oproerpolitie. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het is krokusvakantie voor de leerlingen in het Midden- en Noord-Nederland. Vanmiddag begint het en voor veel mensen betekent dat hup naar de wintersport. Reden voor drie leerplichtambtenaren van de gemeente Tiel om vandaag extra scherp te controleren of ziekgemelde kinderen ook echt ziek zijn. Verslaggever Karin Alberts gaat mee op pad. Leerplichtambtenaar Priscilla Peters loopt met een dikke map onder de arm het gemeentehuis uit. Ja. Hoeveel namen staan erin? Hoeveel kinderen zijn absent gemeld? Ruim 150, waarvan ik er 50 hier in mijn map heb zitten... En uh, we gaan gewoon beginnen. Ik hoop er zoveel mogelijk vandaag uh, thuis te treffen, natuurlijk. Ja, want dan zijn ze echt ziek, want dat is het natuurlijk. Ja. Hè? Of mensen zijn ziek, of ze zijn, en dat denken jullie, stiekem op vakantie. Ja, stiekem op vakantie. Dat komt ook. Uh, vooral voorjaarsvakantie is gewoon heel erg populair, hè, de wintersport. En uh, ja, je merkt toch wel mensen verlofaanvragen aanvragen bij de directeur en niet krijgen. En dan hun kinderen ziek melden. Ik weet niet waar we aan moeten bellen, maar we gaan gewoon een poging doen. Het ziet er al verlaten uit, hè. Het ziet er behoorlijk verlaten uit. je oh, heb je links een knop. Dan bellen we gewoon netjes aan. Dit, zijn, uh, zeg maar, dit is de melding met de drie kinderen van het voortgezet onderwijs. Uh, die, uh, ze hebben eerst verlof aangevraagd. De school meldde ons vanmorgen van nou, ze zijn ziek gemeld.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 Als ze zeggen, ja, we wilden de files voor zijn. Dus we zijn alvast in de nacht van donderdag op vrijdag gaan rijden richting Wintersport. Ja. Dat horen we heel veel. En dat is geen geldige reden om eerder op vakantie te gaan. We gaan er vanuit, kinderen hebben twaalf weken vakantie per schooljaar. En dat wil zeggen, we willen iedereen gelijk behandelen. Dus dat wil zeggen, uh, het bestaat gewoon niet om iets eerder te vertrekken. Dat betekent betalen dan? Ja, dat, uh, dat is een boete, een transactie noemen ze dat. In dit geval zijn het drie kinderen dus? Drie keer hoeveel? 0, 50 euro per kind, per dag. Daar gaat hij. De gele kaart met zwarte letters. Waar ben je? Graag bellen voor vier uur vanmiddag. Dat is de enige manier om te ontkomen aan die boete. De Nederlandse ambassadeur in Iran keert dit weekend terug naar Teheran. Minister Rosenthal had de ambassadeur naar Den Haag gehaald... om te overleggen over de gang van zaken... rond de dood van de Iraans-Nederlandse vrouw Sarah Bahrami. Volgens Rosenthal is het nu weer tijd dat de ambassadeur terugkeert op zijn post. Rosenthal zegt dat met het terugroepen van de ambassadeur... een duidelijk signaal is afgegeven aan Teheran. De pensioenfondsen liggen op schema bij het herstellen van hun dekkingsgraad. Dat is op te maken uit de evaluaties van hun herstelplannen die bij de Nederlandse Bank zijn ingediend. Die dekkingsgraad ging eind vorig jaar omhoog doordat zowel de rente als de aandelenkoersen omhoog gingen. En dat effect werd dan wel weer wat gedempt doordat uit nieuwe prognoses blijkt dat mensen steeds langer leven. Met vier fondsen gaat het nog niet zo goed. Ze houden er rekening mee dat ze per 1 april volgend jaar... de uitkering aan gepensioneerden moeten verlagen. Bij die vier fondsen zijn 90.000 mensen aangesloten... onder wie 5.000 gepensioneerden. Vanmorgen zijn de eerste vakantiegangers weer vertrokken van Schiphol naar Egypte. De belangstelling voor reizen naar Egypte is enorm. Het is daar 25 graden, het is spotgoedkoop en het negatieve reisadvies is ingetrokken. En de komende dagen zijn dan ook alle vluchten volgeboekt. Vanaf Schiphol, Trudy van Rijswijk. Uh, van alle die reizen moet ik het paspoort ja. hebben. Jongens Gaan jullie naar Egypte? Ja. ja. En dat durven jullie best? Ja, wij durven jullie het echt aan. Maar waar gaan jullie precies naartoe? Sjap, Oh, waar de president zit. Precies. Ja. Ja. Gezellig. Ja. Wij zitten in de achtertuin. Ah, ja. Ja. En Zo dan lijkt spreek. jullie wel een goede plek om te zitten. Wij, dan ja. zit je heel veilig, denk ik. Heel veel militairen om je ja. Nee hoor, maar wij denken dat het uh, veilig is. Ja. Wij hadden al geboekt, maar het werd op een gegeven moment geannuleerd. En dat geld hebben we ook heel netjes teruggekregen. Maar er zijn toch plekken genoeg waar je zon hebt? Ja, het niet Jawel, maar omdat het op korte termijn werd geannuleerd... konden we in die korte man eigenlijk nergens meer naartoe. Ja, en... Uh, dit was ook zo'n leuke prijs dat je denkt van nou, wat kan er eigenlijk gebeuren? Ja. Meneer De Geest, u bent van Skytours. U was ook de eerste die al aankondigde een tijd geleden. Wij gaan weer hè? Ja, dat klopt helemaal. Uh, wij vliegen inmiddels al 22 jaar op uh, de bestemming Egypte. We hebben daar ons netwerk. En wij kregen echt ook de signalen uh, van ons uh, netwerk van uh, er is hier helemaal iets aan de hand. Uh, waar blijven jullie? Ja, het kostte natuurlijk een hele hoop geld. Aan de andere kant... Uh, hier, op, de, op deze luchthaven kwamen mensen uit Oorgada uh, aan... die wel degelijk moesten vluchten voor demonstraties toen. Uh, ja, dat, uh, dat klopt helemaal. Op dat moment uh, in Oorgada was het wel onrustig uh, in de beginperiode. Uh, op dat moment maak je ook dat besluit. Maar je gaat wel kijken in die, in die tussenliggende periode... van uh, wat is er aan de hand in de badplaatsen. Is het veilig om ook weer mensen te gaan sturen... als je het besluit gaat nemen om weer te gaan vliegen. En afgelopen dinsdag is er een inspectievlucht geweest... in samen met Transavia. En op die vlucht zijn dus de grote operators mee geweest. Uh, ook Pers is mee geweest. Om aan te tonen van er is totaal in die badplaatsen nu niets aan de hand. En het is veilig om er naartoe te gaan. Ja, maar de vraag is blijft het zo? Want het is natuurlijk daar nog een beetje een plofbare situatie. Uh, de badplaatsen... Ja, dus er gaan alleen maar toeristen naartoe. in Als jij kijkt, er zitten heel weinig uh, Egyptenaren, als ik het zo mag zeggen. En de president? Die, ja, is... die zit er op dit moment ook. Ik ben niet echt <laughs> handig om daarbij in de buurt te zitten. Maar... Nee, maar het is echt totaal veilig. Het is geconstateerd afgelopen dinsdag ook. En gelukkig hebben we ook bijval gekregen van onze concurrenten die ook opeens massaal besloten hebben weer om vanaf dit weekend te gaan vliegen. Sport. De KNVB heeft het onderzoek tegen Excelsior-voetballer Guillaume Fernandez geseponeerd. De aanvaller landde afgelopen weekend met zijn schoen op het gezicht van Björn Flemings van NEC. De aanklager van de KNVB onderzocht die actie, maar heeft besloten Fernandez niet verder te vervolgen. Robert Geesink heeft de koninginnenrit in de Ronde van Oman gewonnen. De Nederlander kwam op de slotklim solo over de streep. Het was de derde etappezege van Rabobank in de Ronde. Eerder won Theo Bos, zowel de eerste als de tweede etappe. En Geesink is nu ook de leider in het algemeen klassement. Lorna Kiplagat is haar wereldrecord op de halve marathon kwijt. De Keniaanse Meri Ketami heeft in de Verenigde Arabische Emiraten het record van de Nederlandse atleten met maar liefst 35 seconden verbeterd. En Danke Zurich keert waarschijnlijk terug in het Nederlands basketbalteam. De speler van de NBA-club Golden State Warriors laat weten... dat hij aan het einde van de zomer, als Oranje 3-EK kwalificatieduel speelt... voor Nederland uit wil komen. Ik wil langer, maar waarschijnlijk volgende week hier uh, meedoen. Ja, eind augustus. Dat is een beetje moeilijk voor mij, want uh, mijn vrouw die, die doet nu school. Uh, summer school. Dus uh, nou, ik let op, op mijn kinderen dan tussen die tijd, dus ik help haar uit veel. Maar uh, ik heb, ik heb tegen haar gezegd van... oké, okay, wanneer jij klaar bent met je samenschool... dan uh, wil ik tenminste uh, voor de Nederlandse het Nederlandse team spelen voor, voor een week. Geduric is sinds 2002 prof in de Verenigde Staten... en hij kwam voor die tijd ooit één keer eerder uit voor het Nederlands team. Hij werd vaker geselecteerd, maar hij koos er altijd voor om in Amerika te blijven. We gaan kijken bij het verkeer. Johnson Hoka van de AWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. 2 kilometer voor knooppunt Oude Rijn. Op de A13 naar Rotterdam. Ook 2 kilometer voor de en rode Reis. En op de A20 naar Hoek van Holland. Er staat nog 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. En ook op de A50 Arnhem richting Os. Nog 3 kilometer langzaam rijden tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. En verder is de N202, de weg Eimuiden-Amsterdam. In beide richtingen nog afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. Tussen de A22 en Spaanbouder. Om 13 over zijn dit de hoofdpunten van het nieuws. De Duitse minister Gutenberg heeft excuses gemaakt... voor het plegen van plagiaat bij het schrijven van zijn proefschrift. Maar hij treedt niet af. Politiebond ACP is blij met de plannen voor vermindering van het papierwerk... bij de politie, maar er komen ook weer nieuwe taken bij... waardoor de verlichting weer teniet gedaan wordt, zegt voorzitter van de Kamp. En leerplichtambtenaren zijn vandaag druk met het controleren van ziekmeldingen. Morgen begint de krokusvakantie en veel ouders willen graag een dag eerder vertrekken.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 opera's op wereldniveau. Bestel nu een abonnement op dno.nl. Al vanaf 45 euro. Geen megastallen, maar gutto's en kievieten. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1 lunch Frank Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van lunch. Nederland, België en Luxemburg zijn in overleg om samen een Benelux-zetel bij het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, te gaan bemannen. Maar wat voor functie heeft de Benelux nog helemaal? Zeker nu we de Europese Unie hebben. Voor de 53-jarige interviewer Frank van der Linden zijn veel wensen in vervulling gegaan. Hij heeft duizenden interviews gemaakt. Zijn ouders hebben zich na een ruzie van 40 jaar verzoend en hij heeft de liefde van zijn leven ontmoet. Hij worstelt nog met één gemis, het niet hebben van kinderen. Als, me, als mijn ouders niet waren gescheiden... en als ik niet zo gewond uit die situatie zou zijn gekomen... En me, en me makkelijker had kunnen verbinden met mensen... want dat is dan toch de theorie die ik heb... dan zou, dan zou ik waarschijnlijk wel vader zijn geworden. En na half twee in Stand.nl gaan we het hebben over de provincies. Met de Statenverkiezingen voor de deur reist de vraag of we de provincies eigenlijk wel echt nodig hebben. Bij de provincies gaat veel mis. Politici hebben te weinig informatie. Bestuurders geven gebrekkig leiding. En samenwerking met gemeentes hapert het nogal eens. Uit een opiniepeiling blijkt echter dat driekwart van de Nederlanders niet van de provincie af wil. We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is, de provincies functioneren uitstekend. Max van den Berg, commissaris van de Koningin Groningen, is straks mijn gast. Bent u het met de stelling eens of oneens, sms het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. Je kunt gaan spellen bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op de website www.stamp.nl of twitteren. De stelling dus, de provincies functioneren uitstekend. Dit is Radio 1 Lunch. Hoewel het binnenkort misschien wel helemaal geen B van België meer is... blijkt de Benelux nog altijd alive en kicking. Dus zijn Nederland, België en Luxemburg in overleg... om samen dus een Benelux-zetel bij het IMF te gaan bemannen. En later misschien ook al bij de G20. De grootste 20 grootste industrielanden. Opvallend, want is de Benelux door de EU niet overboden geworden... en passen de drie landen nog wel zo goed bij elkaar... Ik praat erover met Luc Soete, hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit van Maastricht. Meneer Soete, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Soete, u woont en werkt al 25 jaar in Maastricht. Uh, u bent van oorsprong uh, Vlaming. Het zou heel onbeleefd zijn om u niet even te feliciteren met het Belgische wereldrecord. Hartelijk dank. Ja, nee. Ik ben trouwens even nuanceren, ik ben Brusselaar. Oh, dat is weer wat anders, Ja. Ja, dat is het hele probleem van België natuurlijk. Dat u zegt dat u geen Vlaming bent, maar Brusselaar. En dat je ook nog Walen hebt. Uh, en dat je ook nog Walen hebt. En dat trouwens en... gisteren nog door uh, meneer Van der Lanotte... voorgesteld werd om te komen tot een Belgische Unie. Ja, we vergeten de voeren trouwens. De voerstreek ook nog. We vergeten de voerstreek ook nog. Dus... Uh... Heel wat dynamiek, dynamiek in België, ja. Laten we teruggaan naar 1944, meneer Soeten. Toen werd de Benelux opgericht als douane-Unie. Daar was al zo'n gedachte van eenwording achter. Het ging om het vrije transport van goederen. Wat houdt de Benelux vandaag de dag nog in? Wat de Benelux tot ongeveer, zou je kunnen zeggen... de Europese Monetaire Unie hier in Maastricht van 1992... liep de Benelux voor op het Europese integratieproces. Sindsdien loopt het als het ware achter... En op dit ogenblik houdt Benelux, is de Benelux is nu hervormd in een Benelux-Unie. En dus is verder een soort van akkoord tussen die drie lidstaten van de Europese Unie... om met betrekking tot grensoverschrijdende problemen, zoals politiediensten, juridische aspecten... om wat meer samenwerking te hebben. En je ziet dat met name in de grensstreek. Maar geef dus een voorbeeld van wat die Benelux-Unie dan precies bedoelt in de praktijk. Op dit ogenblik in de praktijk zou je kunnen zeggen... dat dus een hele reeks akkoorden tot, tot bijvoorbeeld politie... die misdadigers kan achtervolgen tot over de grens heen... duidelijk toegelaten is binnen het kader van de Benelux-Unie. Dat is een voorbeeld. Uh, en zo heb je ook nog een aantal met betrekking tot juridische rechtspraak... dat je ook de grens over kunt. En dat dus beide landen daar verder gaan... dan wat op dit ogenblik binnen Europa bestaat. Vorig jaar bestond de Benelux 50 jaar. Is er toen overwogen om er maar een streep onder te zetten? Ja, er waren een aantal opties. Dus je kon toch wel zeggen van, we stoppen ermee. De Benelux heeft haar functie gehad. Een voorloper van het Europese integratieproces. Is nu afgelopen als het ware, is overbodig geworden. Dus één optie heeft men niet gedaan... De tweede optie was van te kunnen zeggen, we gaan verder. We gaan in de richting van een verder laboratorium zijnde voor Europa. Dus bijvoorbeeld, we gaan proberen een politieke unie te maken. Dat wat niet gelukt is met het fameuze verdrag van Europa. Proberen wel te doen binnen het Benelux is ook niet gelukt. En dan tenslotte, zeg maar, is men gaan kijken van kunnen we niet kijken naar wat in feite de burger bekommert... binnen de grensstreken van de Benelux. En dus kun je niet zien waar een aantal gebieden zijn... van grensoverschrijdende samenwerking... waar we misschien ietsje verder kunnen gaan. Ja, maar dat is een wat ook soort voorzien is in het Europese. Een drietrapsraket die uitblinkt in het terugbrengen van ambitie... zoals ik u zo hoor. Dat zou je kunnen stellen. En uh, ja, absoluut. We gaan de cda kamer met Jack Biskop erbij halen. Jack Biskop is sinds kort voorzitter van het Benelux-parlement. Meneer Biscop, goedemiddag. Goedemiddag. U komt net vanuit Brussel, waar u vanochtend uw eerste commissievergadering had. Wat is het Benelux-parlement? Het Benelux-parlement is een uh, samenwerking tussen de parlementen van België, Nederland en Luxemburg. Uh, 21 Nederlanders, 21 Belgen en de luxemburgers Ja, en wat doen die? Uh, die houden zich bezig met uh, wat u net, uh, meneer Soeter, heeft uh, vertellen. Uh, de grensoverschrijdende problemen. Uh, proberen aan te pakken. En dat uh, kan zijn, uh, nou, de, de ambulances die de grens kan moeten. Vanochtend wordt er ook gesproken over uh, uh, inzagen, uh, wederzijds kant van de grens uh, van uh, strafdossiers. Uh, maar ook over simpele dingen als uh, de aansluiting van uh, uh, Roosendaal op Antwerpen... als de belux komt te vervallen. Ik hoor u, uh, net als meneer Soet inderdaad, uh, weinig indrukwekkende dingen opnoemen. Nou, daar komt nog wel wat bij. En dat, is, uh, en dat heeft hij eigenlijk ook genoemd. In het steeds groter wordende Europa zie je dat op verschillende plekken in Europa uh, kleine landen elkaar vinden. Nou, de Benelux hoefde zich niet uh, uit te vinden, want die was er al. Maar je ziet ook dat de Baltische staten op dezelfde manier georganiseerd zijn. Uh, Visegradland, Noordse raad. Je ziet van die samenwerkingsverbanden tussen de landen ontstaan... die uh, soms vooruitlopend op Europa... Uh, ...dingen weten te bewerkstelligen. Ja, maar Luc Soete, de hoogderaar internationale economische betrekkingen die zei net... ...er is uh, sprake van geweest dat de Benelux uh, in de voorste wagon zou gaan zitten... ...namelijk dingen gaan regelen die afgeschoten zijn in uh, EU-verband... ...en dat is niet doorgaan. Dan, dat is, is dat een gemiste kans? Dat is, nou, dat is een, een deels gemiste kans, want die kans die wordt uh, echt opnieuw opgepikt... ...na uh, het herinrichten van, uh, van het nieuwe, bij het nieuwe verdrag... Is er is nadrukkelijk in, uh, in het Benelux parlement ook uh, gesproken over die nou, bestuurlijke laboratoriumfunctie. En uh, gisteren hebben we met minister Roosentaal uh, gesproken. Van Buitenlandse precies Zaken. Over, ja, van Buitenlandse Zaken. Precies over deze functie van de Benelux. Om eens te kijken op welke manier we met de drie landen vooruit kunnen lopen op, uh, op Europa. Of iets binnen de drie landen kunnen regelen wat binnen het grote Europa niet lukt. cda met Jack Biskop, dank voor uw bijdrage en een goede reis nog. Dank u wel. Ik praat nog even verder met Luc Soete, hoogleraar internationale economische betrekkingen aan de Universiteit van Maastricht. Um, opvallend vroeg praten Nederland, België en Luxemburg nu over een gezamenlijke benelux zetel bij het IMF. Is dat een logische stap? Het is, je zou kunnen zeggen, dit is nu een heel concreet voorbeeld van hoe je verder zou kunnen samenwerken. Maar het is natuurlijk ideologisch, omdat het nu gaat juist over iets dat niet voorzien is in, als het ware, in het Benelux-verdrag. Namelijk je positie internationaal bij internationale instellingen onze gemeenschappelijke positie. Maar het is wel heel slim. Het is heel slim, omdat een, uh, een zetel bij het IMF voor of Nederland, of België, of Luxemburg er gewoon niet in zit? Nee, dat is duidelijk. Dat is dus juist iets waar ja, de wereld verandert. De opkomende landen hebben recht op spreken. Hebben recht op die zetels in de internationale instellingen. Kleinere landen moeten dus af van die geoormerkte zetels voor hen. En samenvoegen van kleine landen is natuurlijk de oplossing daarvoor. Nou ja, goed. Of, of die Benelux-landen, met name België en uh, Nederland als de grootste van de drie... Uh, zouden harder moeten toeteren. Want de G20 is ook elke keer weer trekken en duwen of we daar een zetel hebben. We Nederland bedoel ik. Ja, maar dus de logica zelf, op termijn zal het altijd zo zijn dat we kleiner worden naarmate nou maar de anderen groter worden. En vanuit die optiek is de enige oplossing echt om te bundelen, of dat nu met is of met andere landen, maar neem nu de Benelux, dan zijn we direct in een veel groter kader van landen, dan zijn we min of meer bijna vergelijkbaar met Canada, dan komen we wel degelijk in die, uh, in die G20 op basis van onze eigen economische kracht. Nou goed, als je puur naar de economische omvang kijkt, had Nederland er al lang in moeten zitten, maar er spelen andere, andere politieke motieven een rol. Maar even, u zegt net de bundeling van landen, het, bijvoorbeeld met uh, België en Luxemburg. Je zou het ook kunnen zeggen, een bundeling als het om Nederland gaat, in ieder geval met Scandinavische landen, is veel meer voor de hand liggend. Ja, dat is een interessante optie. Het is inderdaad zo dat we met z'n drieën in de Benelux zitten. We allemaal, zijn we allemaal euro-landen. Dus we zijn al onderdeel van de andere grote Europese landen... die in het IMF zitten, die ook bij de G20 zitten. En als het toch gaat over internationale financiële problemen... dan wordt dat daar wel afgedekt. Dus het waren ergens wellicht interessanter voor Nederland... om met de niet-euro-landen, Denemarken, Zweden, Noorwegen... eventueel samen te gaan zitten. En met die landen dan een heterodoxe groep hebben. Maar van landen die toch een aantal gemeenschappelijke Principes hebben met betrekking tot open economieën, met betrekking tot erkenning van het belang van financiële stromen, handelslanden enzovoort. Heterodoxe, dat woord gaan we erin houden. Mooi woord. Luc Hoekte, hoogleraar internationale economische betrekkingen aan de Universiteit van Maastricht. Dank u wel. Hartelijk, graag gedaan. Het Radio-dagboek. Deze week met Frank van der Linden, interviewer vanwege het grote interviewgala in de Stad Schouwburg. Naast alle drukke werkzaamheden van de afgelopen dagen gaat Frank vanochtend even boodschappen doen op de Dappermarkt in Amsterdam. Een plek waar hij zich heel erg thuis voelt. Er is weinig lekkerder dan op olijvenjacht gaan op de Dappermarkt in Amsterdam-Oost. Het ligt letterlijk om de hoek van het huis van Annette. En dan eventjes bij Klaas Kaas uh, toeslaan, uh, Gorgonzola en noem maar op. En, uh, ik vond me eigenlijk altijd het lekkerste tussen ja, de gewone mensen. Uh, want uh, mijn vader is vrachtwagenchauffeur en ik ben het ook. Weet je, ik zeg wel eens, zoals mijn vader uh, transport te verzorgen van bloembollen, uh, haal ik ergens informatie op en dat breng ik naar iemand anders. Uh, ook zo'n soort van distributeur eigenlijk. Ja, gewone mensen met gewone verhalen en, en, uh, en simpele, me, uh, simpele mensenlevens. Dat, dat spreekt me uiteindelijk natuurlijk toch tien keer meer aan... dan uh, Nobelprijswinnaar wiskunde of uh, minister-president. Het is meer ja, hoe, hoe, hoe ik ben. Het is op mijn huid. Mannen! hey die Frank uh, Orseworst. Wat hebben we nog meer? Ja, dat Frank gedoe dat is een uh, verhaal op zichzelf. Ja. Mijn vader die was een, een fan van uh, Frank Sinatra. De grote crooner. En uh, ja, toen ik werd geboren stond hij in de drukkerij in de Bollenstreek. En die eigenaar had blijkbaar ook geen middelbare school gehad. Dus die mannen wisten niet hoe je Frank moest schrijven. Iets met een E. En misschien toch ook wel een accent of zo. Dubbele punt of een streepje. En enfin, dat is dus een streepje naar rechts geworden. Waardoor er feitelijk Frank staat. Complete onzin. En dat is voor een journalist eigenlijk wel een zegen. Je had vroeger Luker bij de Volksland, de hoofdredacteur. En als je journalist uh, zich een beetje kon onderscheiden, maar hij heette Jan Janssen... dan gaf Luuker hem gewoon een andere naam. En dan noemde hij hem Piet uh, uh, op hoppelopplop, of zo. Zodat die naam herkenbaar was. En, en ik heb hem cadeau gekregen. En dan nog even naar uh, Klaas Kaas. Goedemorgen, man. Goedemorgen. We gaan uh, zo uh, wat uh, Kaas bij je scoren. Het blijft altijd een beetje schizofreen voelen, Dat uh, bestaan van mij. Uh, ik ben de helft van de week in Amsterdam, uh, zo in, rond het weekend met Annette. En uh, de andere de helft van de week in Haarlem. Dat is maar tien kilometer, dus je zou zeggen, ga lekker samenwonen. Maar de liefde is leuker uh, als je elkaar af en toe eens een paar nieuwe dingen te vertellen hebt. Uh, je geliefde voelt weer nieuw, vrijdagavond. Dat uh, is ook goed voor de passie. <laughs> en... Uh, ja, het bevalt ons allebei. We hebben ook rare ritmes. Ik ga om half drie naar bed, eigenlijk nooit eerder. En Annette moet moeten allemaal elf uur, half twaalf pitten... want ja, is morgens vroeger weer bij het AD zijn. Dus we zitten verschillend in elkaar en op deze manier past het toch. Ja, de vraag wel of niet kinderen, dat is de, de, de grote vraag die nog over is in mijn leven... Dat is ook een vraag die in zekere zin achter me ligt. Want Annette en ik zijn te oud voor kinderen. Of we moeten net als die vrouw in Groningen straks op onze ste nog aan kroost beginnen. No way. Ja, weet je, dat is een dervenis van het verleden, ben ik bang. Ik kon het niet vroeger. Ik, ik dacht, ja, als mijn kinderen een schim gaan meemaken van wat ik zelf heb meegemaakt... thuis met die ouderlijke scheiding, dan gun ik dat helemaal niemand natuurlijk... Nou, dat is iets wat altijd blijft schrijnen en blijft zeuren. Dat, um... En tegelijkertijd denk ik... Uh... Ik zie zo weinig mensen happy in die, in die situatie. Het zijn er in onze eigen familie en vriendenkring van de 25, misschien vijf, van wie ik zou zeggen... die mensen sprankelen. Die hebben het goed met elkaar. En Annette en ik hebben elkaar leren kennen op wat latere leeftijd. Natuurlijk een tijd voordat die relatie echt helemaal opbloeide. En, en nu is het te laat. Ja, dat, dat is niet zo heel erg makkelijk. Maar tegelijkertijd, we, we zijn uh, stapelgek op elkaar. We hebben een heel mooi leven. En uh, het is goed. Uh. Het Radiodagboek van Frank van der Linden, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via de podcast lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Volgende week is de gast in het Radiodagboek Henk Krol, hoofddirecteur van de Gekrant En lijsttrekker van de Partij 50 U hoorde straks Jan Nagel daarover. Um, en Henk Krol is dan weer de lijsttrekker in de provincie Noord-Brabant. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws. Nou net wel. Radio 1. Het NOS Journaal. De politiebond ACP is blij met het plan van minister Opstelten voor minder papierwerk voor de politie, zodat er meer agenten op straat kunnen zijn. Maar de bond wijst op nieuwe arbeidsintensieve taken van de politie, die de lastenverlichting grotendeels te niet doen. De ACP noemt onder meer het werk dat de Nederlandse politie moet doen voor politie in het buitenland, in het kader van het Europees Onderzoeksbevel. Op het Tahrirplein in Cairo zijn opnieuw tienduizenden mensen bijeen, dit keer om te vieren dat president Mubarak een week geleden vertrok. Aanhangers van Mubarak demonstreren in een ander deel van de stad. En elders in de Arabische wereld gaan protesten tegen de machthebbers door, zoals in Bahrein en Libië. De Duitse minister Karl Theodor zu Gutenberg heeft excuses aangeboden omdat hij plagiaat heeft gepleegd bij het schrijven van zijn proefschrift. De minister van Defensie blijft wel aan, maar zal zijn dokterstitel niet voeren zolang er nog onderzoek loopt naar de zaak. Gutenberg haalde zijn titel in 2007. En de wielrenners van de Rabobank blijven het goed doen in de ronde van Oman. Robert Geesink won de vierde etappe en nam de leiding over in het algemeen klassement. En eerder won sprinter Theo Bos al twee etappes in de golfstaat. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Gooimeer en Bladikum drie kilometer. A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Vier kilometer langzamer rijden tussen Breukelen en Oude Rijn... En op de A50 Arnhem naar Os, daar staat een hetere en knoop het Ewek 6 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. De Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar de handel en wandel van de provincies. En de uitkomst was niet zo positief. Het nieuws over de provincies die functioneren gebrekkig... blijkt uit onderzoek van de provinciale rekenkamers. De statenleden kunnen het bestuur van hun provincie niet goed controleren. Ze krijgen te weinig informatie. Kunnen ook niet goed inschatten of het beleid goed wordt uitgevoerd. Provinciale bestuurders zelf geven onvoldoende leiding. En daardoor hapert de samenwerking met gemeenten en instanties. Er staat tegenover dat TNS Nipo een peiling heeft gehouden. Bijna driekwart van de bevolking wil dat de provincies blijven bestaan. Ik praat erover met Max van den Berg, commissaris van de Koningin in Groningen. Meneer van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. De provincie bruist. Absoluut. Wie kent Roel Robertsen niet? Uh, velen, maar ik wel. De commissaris van de Koningin in Utrecht overigens... En de derde, bij ons wordt er ook wel eens slecht gecommuniceerd met gemeentes. Absoluut, wie maakt geen fouten? De stelling van vandaag is: de provincies functioneren uitstekend. Wilt u erover meepraten, sms dan eens of oneens naar 7070. /70, dus 7070 /70, kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl of twitteren @stand.nl. Max van den Berg, commissaris van de Koningin in Groningen. De provincies functioneren uitstekend. Wat zegt u dan? Uh, dat klinkt een beetje al te goed, hè? alsof het allemaal een tien is. Uh, wat feitelijk aan de hand is, dat, bijvoorbeeld jeugdzorg, is een heel aardig voorbeeld, er zijn we eindverantwoordelijken. Het gaat om veel mensen, bijvoorbeeld in Groningen, om 6000 kinderen uh, die geholpen worden. En een aantal jaren geleden waren er forse wachtlijsten, dus veel kritiek en discussie. Waar bleek ook hartstikke ingewikkeld te zijn. Is ondertussen op basis van bijvoorbeeld de rapporten van de Rekenkamer hard verbeterd. en nu halen we inderdaad uh, dicht uh, tegen, uh, wat u net zei, functioneren uitstekend. Want die hele wachtlijst is weggewerkt. Het is niet alleen in Groningen zo, geldt door het hele land. Dus er wordt aanzienlijk verbeterd. Er zijn ook treinen waarop... Maar, zal, zal je, ik, even die jeugdzorg, ja. meneer Van den Berg. Da ja, van de vijftien rapporten van de, die er waren op dit gebied... waren er zeven zeer negatief over de provinciale taken als het ja. op het gebied van jeugdzorg ja, gaat. En zes gewoon negatief. Ja, ik heb het rapport genomen... Uh, van Groningen even Noordelijke, omdat ik dat, in even, omdat ik dat in even kon overzien... dat blijkt het rapport van 2006 te zijn. Er is nu een rapport en dat geeft aan... Uh, die achterstanden zijn weggewerkt. Dus ik vermoed dat ja. de volksstand op dat punt... gewoon het oude rapport 2006 genomen heeft. Dat zou kunnen, omdat ze zeggen dat het volkskrantverhaal... het loopt vanaf 2006 tot nu. Dus dat ja. men daar het beginpunt gepakt heeft. Nou, dat is dus toch mooi dat dat verbeterd is. Hè? Ja, maar wel jammer dat, dat dat nou precies een taak is... die overgaat aan de gemeentes. Nou, dat op zichzelf is dat reëel. Daar zijn we ook voor. Dat Veel van wat er speelt voor jongeren hè, op school, in het gezin... daar zitten natuurlijk die gemeenten heel dichtbij. Het punt is dat er een hoop ingewikkeldheid zit in coördinatie... tussen gemeentes, eh, tussen allerlei specia speciale vormen van zorg. Daar kunnen we nog een rol spelen. Maar wij willen heel graag dat goed overdragen. Dus daar werken wij hard aan mee. Dat zal nog wel een paar jaar kosten, want het is een complexe trein. Was u blij toen u vanmorgen de Volkskrant opensloeg? Of eigenlijk opensloeg, het stond op de voorpagina. Nee, ik had wel een beetje Pavlov gevoel. Zo van ja, uh, als je de Rekenkamer zou vragen uh, met al die rapporten over de afgelopen paar jaar over de Rijksoverheid of over Europa, of, uh, et cetera, dan krijg je ook dit soort beelden. Uh, dat kan wel iets realistischer dan puur alleen de punten eruit te pakken die op een gegeven moment terecht als kritiek worden gepakt. En ondertussen gebeurt er heel veel. Ik heb zelf hard gewerkt de afgelopen jaren aan discussies tussen provincies... om van elkaar te leren en te zeggen waar kunnen we openen... waar kunnen we beter samenwerken, waar kunnen staten de boel beter controleren. Maar is het dan dat dan helemaal lukt eerlijk... in een aantal provincies toch behoorlijk. Ja, maar is het dan helemaal eerlijk om te kijken naar, naar andere rapporten van de Rekenkamer... en dan te zeggen die zijn altijd negatief van toon? Nee, ik zeg niet altijd. Ik zeg dat... Uh, de rekenkamer heeft ook een beetje de functie om die dingen naar boven te halen. De vraag is, doe je er wat mee? En ik constateer dat veel provincies, ik kijk gewoon naar mijn eigen provincie Groningen, bijvoorbeeld op dat punt van jeugdzorg met succes, ja. uh, die zaak hebben getackeld. Nou, dat mag gewaardeerd worden. Laten we even nog verder inzoomen op Groningen. Uh, uit het beeld wat in de volksstand in ieder geval uh, naar voren kwam als het om Groningen gaat, is, kwam uw provincie bijzonder slecht uit. Uh, zeven, nou zeg maar 78% van de rapporten werd zeer negatief beoordeeld en de rest gewoon negatief. Ja, dat zit met name op de Blauwe Stad vast. Dat is een, uh, ook heel begrijpelijk. Dat is een project van over twintig jaar. Destijds een ingreep in Oost-Groningen om dat gebied te verbeteren. En nu, achteraf, zegt iedereen, het is toch te optimistisch geweest. Plus, zo'n project loopt over, over zo'n lange tijd De controle door de Staten. Dus door de volksvertegenwoordigers, begint dan her en der te haperen... En, is gebrekkig en ook de informatievoorziening vanuit het dagelijks bestuur is onvoldoende. Daar hebben we twee jaar geleden een fors en hard uh, debat over gehad met elkaar. Gezegd, dan moeten we behoorlijk lessen uittrekken en van leren. En uh, nou, dat is ondertussen gebeurd. En ja. die boel staat nu op een veel zorgvuldige manier op de rails. Ja, we dachten, u? Als we werken, maken we fout. Als je dat niet zou durven te kennen, dan ben je niet erg democratisch ja, goed, u, bezig. U, u tipt het al aan, de Provinciale Staten moeten de gedeputeerden controleren. Uh, uit het onderzoek waar de Volksland vandaag uit citeert... blijkt dat dat ook onvoldoende gebeurt, die controle. Ja, we hebben ook al staten, en dan praat ik ook voor alle partijen even, alle, ik ben ook voorzitter van hè, die, die, die volksvertegenwoordiging in de provincie, ook vastgesteld dat met name bij grote projecten dat hartstikke ingewikkeld is, dus hebben we nu een speciale commissie van de staten ingesteld die ook gedurende de hele periode alleen op dat punt nadrukkelijk uh, zijn rol zal zoeken en als grote projectencontroleur zal optreden. En nou, dat lijkt me democratisch, als je dat goed doet met alle deskundigen in de provincie... die daar ook maatschappelijk belang bij hebben en dat ook goed open doet, uh, winst. Dus uh, daar gaan we een goede kant op. Provincies hebben taken op het gebied van natuur, infrastructuur, jeugdzorg nu nog, verdwijnt en openbaar vervoer. Hoe belangrijk is een provincie in die bestuurslagen die we hebben in dit land? Ik ben ervan overtuigd, als je hem vandaag zo afschaft, dat die morgen weer wordt uitgevonden, omdat op het niveau van de gemeente je te laag zit om ruimtelijke ingrepen, groter natuurbehoud, grotere wateringrepen, de mobiliteit van het openbaar vervoer goed te regelen. En burgers, in ieder geval in de provincie Groningen, zie je dat ook 80% hecht er enorm aan en zegt we willen het ook behouden. We willen dat er zo'n laag is die dichtbij hen is, die ze herkennen en die gelijk dat democratisch kunnen controleren... en die, als wij gemeenschappelijk in die regio, de besluiten neemt. En dat is toch wel het mooie. Uh, het blijkt dat burgers dus in Groningen, en dat geldt voor veel provincies... ik denk aan de Zeeuwen, aan de Limburgs, veel hebben met hun provincie... en daar ook zich bij betrokken voelen, hun bestuurders kennen. Dus ja, maar als die, punt, als die betrokkenheid zo groot is als u dat schetst... waar komt die uh, enorm lage opkomst bij de verkiezingen dan steeds vandaan? Uh, wij zijn op 1A geloof ik, of twee na beste opkomst in Nederland. We zitten daarmee, uh, uh, mensen zeggen, 80% van de burgers zegt... wij willen de provincie behouden. Dus dat valt in Groningen nog wel mee. We nou, gaan ja, er goed, overigens op voort. Sorry, dat ik u erin nee. van. In Groningen was het 51% de opkomst. Daar was ja. u inderdaad de, de drie na hoogste van alle provincies. Ja. Maar dat is ook niet echt heel veel... als mensen zich enorm betrokken voelen bij de provincie, toch? Nee, het is een iets grotere afstand bij nationale verkiezingen. Ik weet niet wat er nu gaat komen, want er zit natuurlijk wat meer spanning op... in verband met uh, ook het debat rond de Eerste Kamer en voor of tegen de regering. Maar uh, uh, op zichzelf proberen wij om mensen uh, naar de stembus te krijgen. Ik stel vast dat in provincies als Zeeland of Groningen of Drenthe of Friesland dat naar verhouding goed lukt. Als u zegt in het algemeen zou je een wat grotere betrokkenheid willen, ook bij de gemeentes en bij de provinciale verkiezingen. Ja, dat is zo en daar doen we ons best voor. De stelling van vandaag is de provincies functioneren uitstekend. Uh, bijna 1100 mensen hebben gereageerd op onze site. Um, 31% is het eens met de stelling. 69%, dat is bijna 70%, meneer Van den Berg, is het daar niet mee eens. Ja, ik kan me ook heel goed indenken dat als je nu even de kans zegt te reageren... en je hebt ergens een terrein of een voorbeeld waar je denkt... Nou, dat hadden ze toch slimmer of beter moeten aanpakken... of ik heb er gelijk niet gekregen... dat je dan ook iets actiever hier reageert. En uh, laat ik alleen zeggen dat in Groningen bijvoorbeeld... om maar weer bij mijn eigen provincie te blijven... als mensen het met een bepaalde oplossing niet eens... omdat ze bijvoorbeeld meer ruimte willen voor intensieve veehouderij... terwijl de provinciale staten meerderheid dat niet willen... Uh, dan komen al die mensen ook wel op. Er wordt gediscussieerd. Er zijn heftige debatten. Men kent ze bestuurders. Er is dan ook confrontatie van ideeën. Dus die democratiefunctie... Ja, Je krijgt niet altijd je zin, dat is een andere zaak. Nee. Maar ik geloof dat het een open en tamelijk dicht, dichtbij gevoelde bestuurslaag is in Groningen. In Groningen. Maar geldt dat ook niet met name voor een aantal provincies? Dat gevoel zeg maar, dat die provincie ertoe doet en dichtbij staat? Ja, ik denk dat voor provincies die, uh, waarvan je zegt: ik, ik voel me Limburger of ik voel me Zeeuw of ik voel me Groningen of ik voel me Fries of Drent. dat sterker is dan in de Randstad. De Randstad heeft het probleem met de grote steden dan veel dominanter zijn in de beeldvorming naar burgers... en veel belangrijker kader. Terwijl het ja, is een wat verder wegliggende bestuurslaag daar. En natuurlijk niet voor niks dat men daar discussieert... over opschaling en wat andere indeling. Opschaling dus betekent het aantal provincies terugbrengen. Maar is er ook niet ja, veel voor dus te zeggen om het het dat te overwegen? Ja, er is een initiatief uh, van de collega's van Noord-Holland en Utrecht... Uh, om ook uh, samen met Flevoland te kijken of men een verdere samenwerking, zelfs, ja, misschien zelfs één provincie, uh, kan bereiken. En uh, het soort problemen die daar ook zitten. Hè, het ging om ruimtelijke en mobiliteit, zeiden we net, en infrastructuur gaan vaak ook over provinciegrenzen daarheen. En dan kan het heel nuttig zijn om dat gezamenlijk te doen. Ja, maar daar is dus wel wat een en ander voor te zeggen wat u betreft, begrijp ik? Ja, u? absoluut. En dat, dat is, het is ook niet voor niks dat zij zelf nu daar ook initiatieven in nemen. Maar dan heb je het over een Randstadprovincie, uh, iets, iets, iets in die orde. Uh, en ja. en dan hou je, wat hou je dan over? Friesland, Groningen, Limburg, Brabant, Zeeland? Ja, dan, dan moet je niet zo Randstedelijk praten, want dan hou je nog grote delen van Nederland over. Wij in Groningen of in Friesland of in Zeeland of oh nee, in maar Brabant ik het ook niet over of in afstoot, Limburg. Hoor. Nee, nee, maar die, die voelen zich nog altijd heel, heel wel degelijk heel herkenbare uh, provincies. En natuurlijk niet voor niks dat onze inwoners zeggen... we willen dat graag houden. Ik, zal, ik zal mijn vraag iets nauwkeuriger uh, herformuleren. Want ik bedoel, ja, of u vindt, of u vindt ja. dat die provincie die ik net noemde... daar over moet blijven en de rest moet fungeren? Uh, de, de, het voorbeeld wat ik net gaf, Noord-Holland en uh, Flevoland en Utrecht, daar kan ik me veel bij indenken, dat je dat samenvoegt. Uh, bij veel andere provincies, geloof ik, is veel meer aan de orde uh, dat je onderling goed samenwerkt. Maar men ziet het als zelfstandig provincies. En ik denk dat het terecht is. Ze wordt ook beleefd door onze burgers. En, uh, en zolang dat ze zo goed functioneert, uh, zou ik het op graaf willen houden. Een luisteraar die schrijft op onze website dat hij de provincie beter vindt dan de gemeente... omdat de provincie meer afstand heet, heeft. Is dat ook de rol van de provincie? Ja, wij zitten natuurlijk... Uh, wat dat betreft, net op één slag hoger dan de gemeente. En daardoor ook iets meer overzicht. En moet er dan op een gegeven ogenblik ook de moed hebben. Af en toe, echt vanuit een visie. Uh, door te pakken en de goede voorstel te doen. Heb je wel meerderheid voor in je, in je provincie nodig? Je moet er ook open over discussiëren. Dus niet een bestuur van bovenaf. Maar dan op een gegeven moment moet je wel doorpakken. Dan komt die tramlijn er. Of dan komt de goede weg Of dan behoud je een bepaald stuk natuur. Wat anders de vernieling in gaat. Heeft de provincie eigenlijk nog wel voldoende te doen? Um, ik heb in ieder geval als commissaris, moet ik vaststellen, als, of zelfs als voorzitter van de Staten, als vandaag bestuur, uh, heel veel taken op het gebied van economie en werkgelegenheid, op het gebied van goed inrichten van uh, je ruimte uh, in het noorden, uh, gebruik maken van je mogelijkheden, de samenwerking bevorderen tussen kennisinstellingen en burgers en je eigen uh, gemeentes en je, en je provincie, uh, de handen vol. En dan zitten we ook nog gelukkig uh, op zondagmiddag bij de FC Groningen op de tribune. Want daar ontmoet ik meer heel veel andere mensen. Dan is de vraag helemaal gerechtvaardigd. Ik vroeg trouwens niet of u voldoende te doen had, maar of de provincie er voldoende te doen heeft. Dan is helemaal de vraag gerechtvaardigd of, uh, of dat nog wel uh, zinvol is. Zo verschrikkelijk weinig taken eigenlijk die de provincie nog heeft. Uh, als de provincies de kentaak van goed inrichten van de openbare ruimte... Uh, goed inrichten van de waterstructuur... goed inrichten van de mobiliteit, openbaar vervoer, vervoer. Uh, als ze dat goed doen, gekoppeld met het knokken voor goede werkgelegenheid... een hoog niveau in hun eigen provincie... dan zijn ze bezig met kern... Dingen van hun burgers en ik geloof dat we als we dat goed doen een zeer nuttige taak, want dat kan op een rijksniveau niet gedaan worden, is te ver af. En op een gemeentelijk niveau gebeurt het niet omdat het natuurlijk dan op een klein stukje zit en dan krijg je net niet de samenhang die nodig is. Dus maar is het het lijkt het probleem een probleem ook niet dat, taak? Dat de provincie nergens exclusief overgaat. Het is altijd wel ofwel dat de gemeentes ofwel het rijk ook nog flink overgaat. Ja, dat is een mooie term in Nederland, mede-overheden. Dus men, men is op elkaar aangewezen, dat kan ook niet anders, een klein landje. Maar tegelijkertijd, wat we beter geleerd hebben de afgelopen tijd, is we je nou niet met alles, concentreer je op die dingen waar ook echt je kerntaak ligt. En dat ligt net op de treinen die ik uh, zojuist noemde. De stelling van vandaag is de provincies functioneren uitstekend. Er hebben uh, bijna 1200 mensen gereageerd op onze site. Uh, en nog steeds is 69% het niet eens met deze stelling. Max van den Berg, commissaris van de Koningin in Groningen. We gaan uh, naar de luisteraars. Luister alstublieft mee. Sam.nl, goedemiddag. Goeiedag, met Dag. U mag het zeggen. Um, nou, ik vind dat de, gemeente, dat de provincies um, goed functioneren voor zover ze zich be beperken tot de taken die uh, de vorige spreker net heeft genoemd, namelijk ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Um, en daar zou nog bij kunnen komen, wat mij betreft, de waterschappen en uh, het regisseur zijn, marktleider of marktmeester voor uh, leegstand van kantoren en uh, misschien het uh, ordenen van uh, bedrijfsterreinen, daar waar de gemeente onderling. Maar waar gaat het, het niet mee. goed? Uh, nou, al die, al die zaken die die misschien aan het weg uh, gaan zijn, maar zoals uh, jeugdzorg en al die andere onderwerpen... waarvan geen één burger begrijpt dat daar de provincie uh, tussen zit. Dus dat moet je of bij het Rijk leggen of bij de gemeente. Goed, dank, dank voor het bellen. U kunt uh, bellen op 0800-1101, 0800-1101. Dat is ons telefoonnummer. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met de Jong, het Friesland, uh, de, de provincie functioneert uitstekend... waar het betreft zelf. En dan bedoel ik het provinciehuis, wat in Friesland wordt verbouwd. Dat zou oorspronkelijk 40 miljoen en dat kost intussen 80 miljoen euro. Toen dus zei de gedeputeerde staten en de, het bestuur en anderen wij. Uh, prima, doen we. Terwijl ook nieuwbouw was het nog goedkoper geweest. Nee, verbouw van het provinciehuis. Maar in de provincie zelf was op een gegeven moment ook: er nieuw, moet er een nieuwe weg worden aangelegd. Eh, toen had het eh, gemeentebestuur bedacht: daar moet ook een stukje ondertunneling bij. Van mm -hmm. eh, verstoring van het landschap eh, tegen te gaan. En toen zeiden provinciale staten: nee, dat kostte dan 13 miljoen extra. En toen zeiden ze: nee, dat is te duur. Okay. Dus u ziet het: zo gauw als het een cel betreft, dan is alles prima. Maar zo gauw als het naar een derde gaat, dan hebben ze bedenkingen. Dank, als... dank, dank voor uw reactie. Dank u wel. Stam, dat is een kiestoon. Dat gaat ook niet goed. Dat gaat ook niet goed. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Nou, ik ben uh, Fokkens uit Groningen. Ik vind het leuk dat u meneer Van de Berg hebt. Die heb ik in 1973 uh, geïnterviewd voor Aldoa. En die, hij is altijd een dingen die, die toen hij toen heeft gezegd nagekomen. En ik denk, uh, ik praat dan over het noorden. Als we geen mensen hebben gehad hadden gehad, zoals meneer Van den Berg en Vonhof en Wiegel en ja. Nijpels. De, stel, ja. de stelling van vandaag is de provincies functioneren uitstekend. Wat zegt u dan? Ja, de, de, de fantastisch. Ik bedoel, anders waren we een achtergebleven gebied hier geweest. Dank voor uw reactie. Stan.nl, goedemiddag. Hallo, dag meneer. Dag. Ik spreek met Sitaldien. Dag. Ik heb geluisterd naar uw uh, stelling en ik zeg de provincie deugt voor geen meter... Want als de provincie het niet goed doet, doet de gemeente het ook niet goed. Ik woon in Amsterdam, rondom in Zuidoost. Als je kijkt hoeveel miljoenen vierkante meter bedrijfsruimte te koop of te huur staat... langer dan zes jaar... En dan uh, zijn ze van plan om allemaal soorten herbestemmingplannen te laten uh, uitvoeren. En als je dan naar een loket gaat in amsterdam Zuid-Oost van de gemeente... dan kan niemand je daar een concreet of goed antwoord geven. Maar wat is de schuld van de provincies in dat dossier? Uh, dat houdt in dat de provincie niet goed, goed communiceert met zijn gemeentes. Oké, okay, dank voor uw stampend. Stamp en nou Goedemiddag. goedemiddag. U, u mag het zeggen. Um, ja, even een opmerking. Uh, provincie doet het goed? Ja, ik vind dat de provincie het uh, op dit moment goed doet. Ik volg de uh, activiteiten van uh, het bestuur van de provincie niet zo. Maar dat ze het, uh, en dit is even heel erg op Groningen gericht, maar goed, uh, daarvoor heeft u uw gast ook. Uh, dat ze op dit moment tot nu toe het forum blokkeren, uh, is alleen maar een pre. Ik hoorde de heer Van den Berg uh, net zeggen van een tram, tram moeten komen. Um, dat is ook zo'n gospe, uh, waar we niet, uh, uh, niks mee te maken willen hebben. En meneer Van den Berg is zelf verantwoordelijk en die leidt nu het bestuur van de provincie van het verkeerscirculatieplan. Okay, laten Daar we hebben we niet... nog elke dag last van. Ik wil als u, niet even niet al zeer in detail uh, treden, want er nee. luisteren meer mensen mee dan uit de provincie. De provincies functioneren uitstekend. Wat zegt u dan? Eh... Uh, Ik heb er nog gewoon geen last van. Oké, okay. Goedemiddag. U mag het zeggen? Hallo, mag ik het zeggen? Jazeker. De provincie Groningen bepaalde in eerste aanleg... zonder medeweten van de bevolking... dat CO2 wel even onder het Groninger land kon worden opgeslagen. Ja. bijna moest minister Verhagen dit corrigeren. Hij luisterde wel naar de bevolking... en zei met deze mensen nee... G.S. met Max van den Berg voorop, men acht hiermee de mensen in Groningen. Wat heeft de provincie nog voor zin als ze niet voor haar eigen bevolking opkomt? Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Famke van Nenswergen. Nou, provincie uh, nada niks. Uh, bijvoorbeeld uh, de Rijn-Goudenlijn tussen uh, Leiden en uh, de kust, tussen Gouda. Uh, die moeten naar het strand. Leiden wil niet, kust wil niet, provincie wil het. De, de Rijnlandlijn tussen Wassenaar en Valkenburg... waar Beatrix haar privé uh, vliegveld kwijt is... moet een door op stadje komen, vlakbij de kust. Ja. Dus een weg moet daar komen met verbindingen aan vier. Leiden wil het niet, Wassenaar wil het niet, Schoolfouten willen niet, Valkenburg niet, enzovoort. Provincie zet het door. Ik denk dat ze prestige of met projectmanagers... Net zoals onze moestuinen afpikken voor een, een, een, een modder... hoe noem je dat? Blubberafvalveld. Ja. Uh, bij de laatste polder bij Leiden. Schande. Dank voor uw reactie, mevrouw. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met de platform voor meestal rechtshoorden. Wij doen nog wat onderzoek. En dat gaat niet zo best met de provincies. En we zitten nu toch in Groningen, met meneer van der Berg. En daar zijn allerlei misstanden rond uh, Blauwe Stad, dat is al bekend... Ja. We hebben een onderzoek gedaan naar de misstanden rond Park Emslandermeer. Nou, het is gewoon een puinhoop. Uh, en ik snap niet dat dat maar doormoddert. Dan hebben we net een onderzoek gedaan. En uh, ombrin, de, de vuilverwerking, daar wordt de hele boel vervuild. Het is dus twee keer de vergunning vernietigd door de Raad van State. Maar wat is dat voor een club waar u namens praat? Uh, platformers van Rechtsorde. Ja, maar wat is dat voor een club? Uh, wij doen onderzoek naar corruptie, misstanden, het openbaar bestuur, ju justitie enzovoort. En heeft u het erg druk? Ontzettend. Ja? Dan het werk niet af. U, krijgt het, u kunt het werk niet aan? Nee. En provincies, die spelen daar een grote rol in, in dit soort onderzoeken? Ja, ook het he, pas hier in de krant nog een groot stuk gestaan. Uh, gemeentes handhaven niet, provincies moeten daar ook op toezien. Uh, daar ontstaan weer grote schadeclaims uit. Uh, het is gewoon een rommeltje, een ander woord heb ik er niet voor. Ja, Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Uh, nou, of provincies uitstekend functioneren, daar wil ik af zijn. Uh, het, uh, als het beter moet, dan moet het ook beter. Maar de provincie als instituut, die moet blijven, lijkt me. De provincie uh, moet blijven, waarom? Jazeker. Ik woon in Friesland en daar vormt het instituut provincie... in zekere zin de legitimatie van de eigenheid van de cultuur. Dank voor uw reactie. Max van der Berg, commissaris van de Koningin in Groningen. Is die laatste reactie van die meneer niet ook heel typisch, zeg maar, voor wat u straks ook een beetje probeert te verwoorden... namelijk dat de provincie de eigenheid van een uh, regio, van een streek, uh, vertegenwoordigt? Ja, tot op zekere hoogte is het gewoon een gemeenschap... Hè, die economisch en sociaal samenhangt. En zo, zo beleven mensen dat ook. Uh, de ene keer gaat het iets sterker naar de cultuur... de andere keer gaat het iets sterker naar de economie. Maar daar zit een samenhang... In, ik denk dat de, de provincies waar we het eerder over hadden als Zeeland of Limburg of Groningen of Friesland of Drenthe dat in sterke mate hebben. Um... En ja, dat is ook de reden waarom dat zo hoog scoort in die cijfers. Hè. Meer dan 80 wil nou, het behouden. dat is me nog heel kritisch. U zegt het voor de tweede keer. Bij mijn weten heeft het NIPO 73 procent van de Nederlanders gepeld. Het is nog steeds heel veel, hoor daar niet van. Oh, ik wil het over Groningen. Sorry. Oh, sorry. neemt u niet kaart. Uh, een van de bellers zei ook, uh, die had het over de, de doorzettingsmacht van de provincies. Uh, hij zegt, de provincies die zetten nog alles door, al dan niet samen met projectontwikkelaars. Dat was een mevrouw trouwens. Ja, ik, ik, ik zou, als je nou even de projectontwikkelaars. want dat is natuurlijk een gewoon een belangencategorie. maar op zichzelf. Als er een conflict ligt tussen meerdere gemeenten in een provincie... en er moet een keuze gemaakt worden om uiteindelijk een goede ontsluiting te hebben... of dat nou is met openbaar vervoer of met een weg... of het is een natuurgebied wat je aan één stuk wilt hebben... dan heb je op een gegeven moment wel nodig dat er een hoger niveau is dan de één gemeente... waar een beslissing valt en natuurlijk heeft dat draagvlak nodig... en natuurlijk heeft dat een meerderheid nodig in de staten. En natuurlijk moeten die partijen dat debat ook open aangaan... maar op een gegeven moment dat je een beslissing neemt, vind ik een goede zaak. Nou, toen zei vervolgens, althans daarvoor zei hij in Bellen: van ja, maar wat heeft een provincie nou voor zin als ze niet naar de eigen bevolking luistert? Ja, dan, dan kom je weer op de beroemde discussie. Um, partijen zijn gekozen, zeggen wij gaan daar en daarvoor. Hebben een dikke meerderheid gekregen. Uh, stemmen daar vervolgens in de Staten. Dan, de tegenwoordig zeg ik dan terecht. Ja, moet je nog wel weer een groot open debat houden. Kijken of het draafelijk ook werkelijker is. Maar het kan heel goed zijn dat op een aantal punten men zegt. Not in my backyard. Maar tegelijkertijd een overgrote meerderheid in die provincie zegt. Toch goed dat het doorgezet wordt. Dat, dan is uh, zo'n volksvertegenwoordiging uiteindelijk wel de plek. Waar de keuze gemaakt moet worden. Nou, dit ging een Specifiek over CO2-ondergrondse opslag. Oh, sorry, ik, ik had het net even over die gouden lijn. Ja, dat begrijp maar, ik. Ja, nee, het, dan, dan, dan, dan is het voorbeeld duidelijk. Maar als het om die CO2-opslag gaat, daar uh, heeft ja, de minister dat, van gezegd, dat, we zetten niet is, door. De CGW... Maar de provincie wilde wel aanvankelijk. Dat is ingewikkeld. De, dus Bij de CO2-opslag was het zo dat er spul uit de kolencentrale straks. Dat gaat de lucht in, dat vinden we een slechte zaak. Dus zeiden, wij weten, gewoon, er zijn holtes in Groningen, daar hebben we ook aardgas ingestopt. Daar kan ook CO2 in. Dat lag ook vrij breed met steun, zelfs vanuit de Milieufederatie, et cetera. Eh, ook in de Staten eh, was daarvoor ruimte. We, er werd wel gezegd, als we de concrete plekken weten, gaan we het debat met die mensen aan. En toen ging er iets mis. Barendrecht werd afgewezen door de vorige minister... Toen zei iedereen, ja verrekt, als het daar uh, niet kan, dan denken wij wel. Wij zijn niet het putje van Nederland. En toen ging de boel fout, ook begrijpelijk fout. En er is dus geknoeid landelijk, vind ik, in die discussie. En daarna was er geen ruimte meer in de Groningen politiek om hier nog meer verder te gaan. En op dit moment is het geblokkeerd. Misschien dat die dialoog op termijn nog eens verder gaat. Op dit moment CO2-opslag ondergronds in Groningen geen, uh, geen mogelijkheid. De provincies functioneren uitstekend dat de stelling van vandaag 1200 mensen hebben gereageerd op www.standpunt.nl. 69% is het niet eens met deze stelling, 31% is wel eens met deze stelling. Max van den Berg, commissaris van de Koningin in Groningen, dank voor uw bijdrage aan dit programma. Dank u wel. Graag gedaan. En u kunt de rest van de dag nog terecht op onze site als u wilt, standpunt.nl om te reageren. Zometeen op deze zender Radio 1 kunt u luisteren naar de, het programma Vrijdagmiddag Live. Jan Mom zit klaar in De Kroon in Amsterdam. Jan, goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Frank hier is al gearriveerd Alexander Pechtold... die is aan het campagne voeren voor D66. En we gaan hem zo onder meer vragen waarom hij boos is op premier Rutte. André Krouwel die komt met het laatste nieuws over het vertrouwen... dat de kiezers hebben in onze politieke leiders. Cabotier Micha Wertheim is gastrecensent. We gaan debatteren over de vraag of Camille Eurlings... wel bij de KLM kan gaan werken. Bert van der Veer over diepte- en hoogtepunten van 60 jaar TV. En de vaste rubrieken staan er wel eens te vries. Frits Barond, column van Justus van Oel... En live muziek, zoals altijd. Heerlijke 60-jarige muziek... maar dan wel in een heel nieuw hedendaags jasje van de hype. Allemaal zo direct hier in De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar iedereen van harte welkom is. Ik hoor groot enthousiasme als het over de muziek gaat. Ik ben trouwens benieuwd naar de dieptepunten van de televisiehistorie... die je straks te gaan krijgen. Dat is zo meteen op deze zender Radio 1. Vrijdagmiddag live vanuit De Kroon in Amsterdam. Dank voor het luisteren. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer... CRV. Zie de zon schijnt door de bomen, zwarte pietjes kaas. Het zomeravondje is gekomen, nog een keertje Sinterklaas. Was het maar waar dat Sinterklaas meerdere keren per jaar komt. Gelukkig beleggen onze hoogdividendfondsen in aandelen met een relatief hoog dividendrendement. Zo kunt u jaarlijks rekenen op extra inkomsten. BNP Paribas Investment Partners, marktleider in beleggingsfondsen. Kijk op Paribas ipnl Vanavond in de Ombudsman. Bij een overstap op Schiphol werd Ranjit gedwongen om asiel aan te vragen. Door fout-IND kan die nu al anderhalf jaar het land niet uit. En bent u ook bang dat uw persoonsgegevens op straat belanden? Terecht. datalekken komen ook bij de overheid regelmatig voor. De Ombudsman. Vanavond. vijf voor half acht, VARA. Nederland 2.